Dat maakt nieuwsuur op uit gesprekken met PVV'ers en oud-PVV'ers... onder wie Hero Brinkman. Wilders ontkende voordat de anti-islamfilm verscheen... in felle bewoordingen dat hij zoiets wilde doen. Griekenland krijgt voorlopig geen nieuwe lening. Het land heeft tot nu toe onvoldoende hervormingen doorgevoerd. Dat zegt de Trojka van IMF, de Europese Centrale Bank en de Europese Unie. In januari wordt de situatie in Griekenland opnieuw door de Trojka bekeken.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 Daarmee passeerden de Arnhemmers op de ranglijst Ajax, dat eerder met 4-0 had gewonnen van NAC. Derde staat FC Twente, dat Ajax AZ versloeg met 2-1. RKC tegen Kambuur eindigde in 2-2. Het weer het is bewolkt en het waait flink. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Later vandaag een grijze dag met in de noorden wat neerslag. Temperatuur ligt rond de 9 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Twee minuten over zes. Je luistert naar Start op Radio 1. Ik vind het heel fijn uh, dat ik naast jou wakker mag worden op jouw radio naast je bed. Of misschien ben je al helemaal uh, up and en adam uh, en ben je gewoon allemaal drukke dingen al aan het doen met mij op de achtergrond. Nou, dan ben ik samen een beetje druk met jou. Ongeveer vijf uurtjes geleden werd in Amsterdam de grote prijs van Nederland uitgereikt in Pop Temple Paradiso. De grootste competitie voor live muziek van het land. Dus het is echt wel een uh, big thing. Mongoose won in de categorie hip-hop. En Sophia Dracht, je hoort nu een beetje op de achtergrond... won in de categorie beste singer-songwriter. Ja, en ze klinkt... Uh, dus zo, ik laat je even een stukje horen. Oh, heel mooi, heel mooi. Mooi, ik hou van vrouwen die op de, op de piano spelen. Ik heb het vroeger ooit nog een beetje geprobeerd, maar het lukte niet. De grote prijs is dus gewonnen door Sofia Dracht. Genoeg reden om haar te bellen. Sofia, goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd, hè? Ja, dankjewel. Ben je nu al de hele nacht aan het feesten? Um, nou, het, het, het valt nog wel mee. Uh, ik uh, heb nog wel maar een, maar een uurtje geslapen, moet ik zeggen. Ja, toen, toen heb je weer wakker gebeld, uh, natuurlijk. Ja, dat geeft natuurlijk helemaal niet. <laughs> Maar uh, uh, in ieder geval een groot feest dus. Uh, ik zag dat de jury die zei over jou, um, dat jouw show van begin tot einde helemaal klopte. Um, en dus dat ze ervan genoten hebben. Vind je dat ook? Dat die helemaal klopt van begin tot einde? Ja zo voelde het wel. Uh, ik heb er wel, wel goed over nagedacht, uh, van hoe we het in elkaar moeten steken. Ik heb er ook met mijn band uh, goed naar gekeken. Mm -hmm. En uh, Dus daar hebben we wel echt naar gewerkt. En zo voelt het ook gewoon goed, dus dat, uh, dat is fijn dat we zo weer opgenomen zijn. Het voelt goed, maar hoe ging die show dan? Want ja, hoe, hoe klopt een show van, van begin tot einde? Um, ja, de juiste spannings uh, uh, opbouwen, zeg maar. En niet gelijk alles weggeven. Mm -hmm. uh, um, ik had eerder gehoord van de jury... Um, bij de halffinale, wat zei, dat zei het... Uh, tilt over, wat je net liet horen. Mm -hmm. um, het, uh, het beste liedje van de avond vonden. En uh, daar moest ik dus ook mee eindigen, vond ik. Dus dat was wel een goede keuze. Ja, zeker. Dat is echt een heel mooi liedje. dus je nou, nou ja, gewonnen. Um, uh, uh, wat maakt deze prijs zo bijzonder voor je? Nou ja, het is natuurlijk, het is natuurlijk geweldig om zoiets te winnen. Omdat het een soort van bevestiging is van, van, uh, van alle dingen die ik uh, aan doen... en de dingen die ik schrijf en de die, uh, muziek die ik maak. En dat is gewoon fantastisch. Dus dat is echt uh, ja, geweldig. Ja, ja, dat snap ik ook wel. Um, wat, wat, zit er nog een, een beetje een, een dikke check aan vast of zo? Of, uh... Nou ja, dus inderdaad het geldbedrag, maar dus ook coachings en studietijd, optredens En dat is gewoon hartstikke mooi. Ja, ik heb het nog even een lijstje erbij gepakt van de vorige winnaars, van ieder geval door de jaren heen. Eefje de Visser, Marieke Jager en Lucky Fons de Derde, die gingen jou voor. Ja, zij zijn nu bekend bij het grote publiek. Hoe ga jij ervoor zorgen dat niet alleen ik, maar heel Nederland jou straks kent? Ja, nou ja, dat is natuurlijk te gek om dit als, als begin uh, te hebben. En, en dit echt als boost te gebruiken. En dus hier dus alles uit te halen van wat erin zit. Um, en gewoon heel erg aan de slag gaan. En, uh, en, uh, en zoveel mogelijk, overal uh, uh, met naam. Maar ja, dat, is niet, uh, dat, dat lukt niet natuurlijk met deze, met deze dingen al heel erg. Dus dat is heel fijn. Dus echt een hele, een hele grote boost. En, uh, zoveel mogelijk aan de slag zet je net, uh, zeg je net? Wanneer zien we je weer spelen? Binnenkort, waar kan het? Waar treed je op? Um, nou ja, uh, volgende week in de Melkweg en bij Helemaal Welkweg, het uh, festival. Um, dat is ook een van de prijzen van, van de Grote Prijs. Dus dat is wel echt uh, heel gaaf. Deze eerste Paradiso en volgende week Melkweg. Dat is wel gek. Wil je dus van Sophia Dracht, de winnares van de Grote Prijs van Nederland, genieten? Uh, nou, dan kan je naar uh, de Melkweg. Je bedankt, uh, Sophia, en goedemorgen. Ja, dankjewel. jij ook. Toen ik hier aan deze grote prijs dacht, dacht ik aan goede zangers. En ik heb laatst nou iets ontdekt. Het is al een, een tijdje oud, maar ik zag het op YouTube. Vijf, uh, een groep van vijf mensen, vier mannen en een vrouw. En die zingen alleen maar met hun stem. Ze heten Pentatonics, En ze hebben nu hier een, een Daft Punk. Eigenlijk de dancegroep uh, die je misschien wel kent van Get Lucky. Daar hebben ze een medley van gemaakt. En die is zo mooi, dus die wil ik niet van je onthouden. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, it, write it, cut it, piece it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag and drop it, it, it, Magic. One more time. One more time. Like the legend of the phoenix, yeah. All ends with beginnings. Oh, uh. it keeps the planet spinning. Oh, uh. the force from the beginning. No. To get lucky, we're up on night to get lucky. We're up on night, on night to get up on night to get. get Stream and you. I hope this dream comes true. One more time. Hey, we're gonna celebrate. Voor En dat van mij ook nog niet. Maar ik ben echt een beetje fan van deze plaats. Echt, eh, zeg echt tafpunk van Pentatonix. Ik heb hem ook even getwitterd op mijn... At Kees Dan kan je de clip ook zien. Heel mooi gedaan. En uh, soms kan ik echt verliefd worden op vrouwenstemmen als ze zingen. Nou, de zangeres bij deze is dat echt zo. En ze ziet er ook nog eens een beetje gek uh, en leuk uit. Dus uh, check die clip. Uh, At Kees heb ik hem getwitterd. En daar, uh, daar kan je hem uh, bekijken. Kees Dorrestein. Start. Ja. Precies. Vandaag zijn Inge Bulthuis en Noortje Flutters te gast. Ze willen een, special, een specialty coffee bar openen in Amsterdam. Maar daar is geld voor nodig en daarom zijn zij aan het crowdfunden. En dus het crowdfunding project van vandaag. Elke week nodig ik een crowdfunding project uit om eventjes uit te leggen wat ze doen. Vaak hebben ze nog wat investeerders nodig. Um, wil je de dames zien? Zien er goed uit. Dus check even de webcam radio1.nl uh, nou ja, uh, ik, ik, ik weet niet bij wie ik zal begin, uh, beginnen, Inge of Noortje, maar een specialty koffiebar. Ik ben een gewone jongen uit Werkoven. Ik, ik weet gewoon, ja, goede koffie is goede koffie. Maar wat is dan speciale, uh, specialty koffie? Um, nou ja, het, het wordt niet alleen een specialty koffiebar, mm -hmm. dat, uh, dat vooropgesteld. Um, we gaan ook, uh, ook taarten en het wordt ook een, voor een deel een winkel. Mm -hmm. Maar het specialty koffie gedeelte, dat, dat het zeg maar echt een specialty koffiebar heet... Dat is vooral omdat het uh, ja, hoogstaande kwaliteit... en dat, het, dat we net meer gaan bieden dan een standaard koffiebar. Dus, ja, dus, dus uh, <coughs> gekke soorten koffie? Of, uh, ja, moet precies. Ik dat zien? Gewoon uh, een ander, ander assortiment aan koffie. En uh, ook meer keuzes. Meestal als je in een koffiebar komt... dan kan je toch maar één verschillende blend uh, wordt aangeboden. Mm -hmm. Eigenlijk zullen mensen ook... Uh, Eén verschillende blend uh, gewoon de, de huismerken van de lokale supermarkt. Ja, precies. Gewoon één blend... En um, ja, er is gewoon super veel meer koffie. En ook, er zit gewoon heel veel smaakverschil uh, tussen. Mm -hmm. En uh, je kan koffie ook op heel veel verschillende manieren zetten. Dus in de meeste koffiebar staat gewoon een espresso machine. Mm -hmm. Maar wij willen ook uh, de klant aanbieden om andere setmethodes uh, te bestellen. Andere setmethodes, heel even kort... Um, ja, je hebt bijvoorbeeld gewoon de snelfilter, de snel filterkoffie. Filter mm -hmm. Maar je hebt dus de espresso, wat is dus het meest gangbare is in een koffiebar. Yeah. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een, een Chemex of een Siphon of een French Press. O, oh, dat zijn dan allemaal uh, methodes en dan krijg je dan weer andere soorten koffie. Uh, nou, de, de, de koffie blijft natuurlijk hetzelfde, mm -hmm. maar uh, de branding is vaak anders voor de... Dus, dus de smaak de... is net iets anders, ja, toch? ja. ja. Inge, jij uh, ontwikkelde jouw liefde voor koffie in Australië. Uh, gekke plek. Voor koffie toch? Of, uh... Nee helemaal niet. Vertel, uh, hoe kwam dat? <laughs> nou ja, ze, ik denk Australië, Amerika, Scandinavië. Dat zijn toch wel echte koplopers in zeg maar de, ja, de, ja, de koffieontwikkeling. Mm -hmm. Dus uh, daar zijn ze gewoon een stapje verder. En uh, ik heb daar een jaar gewoond. En daar, daar viel mij die ontwikkeling. Uh, ja, dat is gewoon zo anders dan in Nederland. Mm -hmm. Dus daar werd ik mij uh, heel erg bewust van. En dat vond ik eigenlijk, sprak mij dat heel erg aan. Ja, en jullie zijn beide barista's. Dus dat, dat, uiteindelijk qua koffie komt het natuurlijk wel goed. Jij hebt de kneepjes van vak in Australië uh, geleerd. Uh, en Noortje, uh, jullie koffiebar uh, wordt niet dus alleen een koffiebar. Ik hoorde net al taarten. Maar ook een soort van platform van creatieve mensen, toch? Of, of ja, ja dat? dat klopt inderdaad. Ja, we, hebben, um, we hadden in onze omgeving heel veel mensen zitten die ja, op, op de kunstacademie hebben gezeten. Of... Um, ja, um, als hobby dingen ontwikkelen, bijvoorbeeld stoelen. Mm -hmm. En um, je ja, merkt toch dat dat, uh, ja, om dat te vinden, dat, dat, dat, dat het wel leuk is om daar iets voor te creëren. Mm -hmm. En uh, zo kwamen we ook op dat idee om um, dus ook een platform te gaan aanbieden. En dat die mensen dan uh, bij ons hun product, ja, dat ze dat kunnen introduceren en aanbieden. En dat en, en, mensen het, dat kunnen kopen of bekijken. Wat voor dingen zijn dat dan? Um, je kunt denken aan foto's, maar ook meubelen, uh, agenda's. Tassen, kettingen. En dat hangt ik, uh, dan gewoon in, in de winkel met een prijskaartje eraan vast. Ja, ja. En dan uh, kan je gewoon eigenlijk zeggen... nou, deze stoel waar ik net op zat, zat wel zo lekker. Pak die ook maar in. Ja, ja precies. Dan komt dat niet, uh, hebben jullie dan straks niet gewoon een lege koffiebar... als al <laughs> de meubels worden weggekocht? Ja, dan moeten we een dagje dicht, denk ik. Nee, nee ja, op zich... Uh, ik denk, we hebben, er komen vrij grote meubel, meubels in die... Koffiebar. Ik denk mm -hmm. niet dat iemand een grote tafel zo onder zijn arm mee naar buiten neemt. En ja, we, we, een vriend van ons is ook meubelmaker. Mm -hmm. Dus we hebben wel zoiets van. Uh, ja, Hij heeft meerdere dingen. Dus zodra hij iets verkoopt, dan, uh, ja, dan heeft hij beloofd met de busje te komen Kom, en een nieuwe tafel te brengen. Nou toeberen. komt weer een uh, nieuwe terug. Kunst ja. dus in combinatie. Met koffie. We wilden wel eens weten of mensen zitten te wachten op het kopen van kunst... als ze een lekker bakje aan het drinken zijn. We deden even een klein marktonderzoekje op straat. Uh, ja, wie weet. Lijkt me wel een leuk concept. Um, beide dingen komen dan eigenlijk aan bod. Zoals koffie, maar ook uh, kunst. Dus lijkt me leuk. Ja, Het ligt eraan wat voor kunst het is natuurlijk. Maar ik ben niet heel erg een kunstliefhebber. dus. Uh... Moet het, wel, euh, ja, het moet wel wat beelden, het moet wel wat uitbeelden, anders ben ik er niet zo van. Ik vind het ook nog best wel raar dat je kunst gaat kopen in een koffiebar, want je komt erop koffie te drinken. Een koffiebar? Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Het ligt er aan wat voor kunst? Um, ja, het zou op zich wel leuk zijn. Als je gewoon gaat koffie drinken en dan zie je leuke dingen. En dan, ja, het zou op zich best wel leuk zijn, denk ik. Ja, dat vind ik wel kunnen. Ja, het ligt natuurlijk aan de prijs. Maar als het, uh, als het mooie meubels zijn en als het uh, redelijk betaalbaar is, dan, dan denk ik dat ik daar wel voor opensta. ja. Nou, ik hou uh, persoonlijk niet zoveel van kunst. Maar het zijn wel veel hipsters die tegenwoordig koffie gaan uh, drinken. Dus het zou toch wel een goede kans zijn, denk ik. Uh, het is een leuk idee. Misschien uh, voor andere mensen. Maar vooral positieve reacties. De meningen zijn nog een beetje verdeeld, hoor ik. Um, nu ken ik al aardig wat van dit soort koffietentjes. Ik kom uit Utrecht, daar openen nu ook allemaal koffiebarren. Um, uh, waar je dan ook een broodje kan eten. Maar waar ook dus allemaal uh, producten van creatievelingen... ...daardoor daar in de winkel uh, opgehangen zijn. Ja, wat maakt jullie tent dan zo uniek? Ja, ja. We, hebben, we hebben natuurlijk wel een heel eigen concept. Mm -hmm. uh, het is uh, helemaal uh, als de inrichting, alles is op onze manier gedaan. Daardoor wordt het natuurlijk al heel uh, individueel... ...of uh, ja, het is niet uh, nagemaakt of uh, het is heel eigen... En wat ook wel, we hoorden de hele tijd in die stukjes echt van kunst. Maar we bieden ook heel erg producten aan die ja, bijvoorbeeld ja, meer op design gaan we dan zitten. Hipster producten? Nee, nou, ja, niet of, per se, nee. Of beschrijf nee. ik dat fout? Um, nee, ja. kijk, als het zeg maar jonge kunstenaars zijn die producten maken. ja, dan hangt er al snel wel het label hipster aan, denk ik ook. Mm -hmm. Dus ja, het zijn wel jonge creatieve mensen die producten maken. Dus ja, dat, sommige mensen zullen dat zien als hipse producten, ja. Maar anderen ook gewoon als leuke hebben ja. dingetjes. Ja, ja. Ja, ja, is, mooie, mooie. Het is ook erg geschikt als, uh, gewoon als cadeautje bijvoorbeeld. Dat je niet um, ja iets wat waar honderd pro, ja, honderden producten van zijn. Bijvoorbeeld honderd mm -hmm. keer dezelfde agenda is gedrukt. Heb jij net een unieke agenda om iemand cadeau te geven bijvoorbeeld. Het is niet zo dat er dan uh, stukken van duizenden euro's aan jullie uh, wand hangen. Dat het, is het te betalen voor de normale man? Ja, omdat het startende creatieve mensen zijn. En mm -hmm. omdat ze dus nog niet bekend zijn en ze hebben... In principe nog niet echt um, een platform. Of ze hebben niet, uh, nog niet zoveel exposure gehad. Mm -hmm. Dus dan ja, zijn ze gewoon betaalbaar. Vind ik. Maar ja, dat is natuurlijk ook heel persoonlijk. Ja. Hoe voel je hiervoor? En we hebben ook gewoon een brede aanbod. Je, mm -hmm. Ja, je hebt ook. Producten van uh, onder de 10 euro. En ja, een stoel zal wel wat uh, duurder uitvallen. Ja, nou, dat is ook logisch. Ja, de, die, ja. uh, die kan je in een normale meubelwinkel natuurlijk ook niet uh, voor, een, uh, voor een prikkie kopen. Um, hoeveel geld hebben jullie nog nodig? Want het is niet voor niks een crowdfunding project. Uh, hoe, hoe staan jullie ervoor nu? Ja, we zitten nu op 62 procent. Mm -hmm. En uh, we hebben nog 7.000 euro nodig. Ja, in totaal voor een bedrag van? Uh, we hebben 18.000 uh, willen we met crowdfunding ophalen. Oké. Okay. 11.000 hebben jullie nu al in de pocket. Hoe lang uh, hebben jullie nog? Uh, nog 40 dagen. Oh, kijk. Ja. En we staan nu ja, iets over de helft online. Oké, dus, uh, okay. nou, dus, dus ja, uh, voor hoeveel kan je dan uh, investeren? Want vaak is het dan zo, dan moet je een soort van een deeltje kopen. Uh, het kan al vanaf uh, 10 euro. Mm -hmm. En ja, je mag echt gewoon zoveel als je zelf wil. En aan elke uh, investering zit ook weer een, uh, een bedankje. Zoals? Um, nou, we koffiekaarten, mm -hmm. zodat je gratis koffie bij ons uh, kan halen. Ik en, zie, een, uh, uh, bij 75 euro krijg je een koffiekaart dat je 18 keer gratis koffie kan drinken. Dus voor de, ja. voor de, voor de liefhebbers, voor de die, ja. die ja, alle Ja, zo je... op hoor, als ja, je ja, op dag een kopje koffie komt halen. Dan, uh. En ik <laughs> zie ook uh, een barista-workshop staan en een taart wordt naar je vernoemd op het menu... Um, en, en een barista-workshop en een high-tea voor vier personen. Maar dan moet je wel 5000 euro. Uh, is, dat, is die al weggegeven? <laughs> Helaas nog niet. <laughs> ah, niemand krijgt een eigen taart uh, nee. op dit moment <laughs> nog. Zeg. Ja, wel, ja, ik denk er komt er wel misschien één aan. Maar... <laughs> oh, okay. ja, dit... oh nou, Als die er is, dan, uh, dan zijn jullie er eigenlijk al bijna, toch? Ja, precies. Dus dan. Uh... Nee, maar ik bedoel, er heeft al iemand al een groot bedrag geïnvesteerd. Als mm -hmm. je nog iets zou investeren... Dan gaat hij voor de naam van de taart. Ja. Oké, okay. <laughs> dus laten dat... jullie hem dat wel even weten, want uh, dat kan wel. Ja, met, uh, dat is wel een stimulans, zo. hè? Om dan wel uh, uiteindelijk dan die taarten. Ja, naam, je mag ook uh, kiezen welke taart wat je lievelingstaart is. Ja. <laughs> ja. Ben jij die persoon en je zit je nu te luisteren en denk je: oh, hé, hey, ik heb wel veel geïnvesteerd. Let er dus op, je kan een taart krijgen. Um, Esme van BNN University, uh, die kreeg alvast een barista-workshop voor jullie, omdat je dat dus kan krijgen als je veel geld investeert. Uh, want ze vroeg zich af, hoe moeilijk is het nou om een mooi en lekker kopje koffie te serveren? Uh, specialty heeft te maken met uh, de kwaliteit en met het uh, aanbod. Dus uh, wij willen met die specialty koffiebar, willen we dus net meer aan gaan bieden dan een, een uh, standaard koffiebar. Dus niet bijvoorbeeld alleen maar één blend, maar uh, verschillende koffies zodat uh, de consument dus kan uh, ontdekken van zijn nog meerdere smaken en uh, wat vind ik eigenlijk het lekkerst en wat is er eigenlijk nog meer te krijgen. Uh, Inge, ik zie in een koffiebar heel vaak van dat Latte Art. Maar wat is het en hoe werkt het? Um, latte Art is eigenlijk gewoon een manier waarop je de melk op een espresso schenkt. En doordat je dat op een uh, bepaalde manier doet, kan je ervoor zorgen dat dus... Um, ja, dat er een figuur in de, in de melk komt. En daarvoor heb je wel um, microfoon nodig. Terwijl echt een goede uh, kan opgeschuimde melk nodig. Want als je het niet perfect opschuimt... dan zou je er nooit een mooi figuurtje mee kunnen schenken. Maar kan je allemaal figuurtjes maken die je zelf wil? Dus ik noem maar wat. Stel, ik wil een piemel op mijn koffie. Kan dat dan ook? Nou, een piemel zal nog wel lukken... Maar er zijn er natuurlijk wel um, figuurtjes wat met schenken eigenlijk niet goed te doen is. Nou, ook voor een uh, voor mooie latte met latte art is een uh, goede espresso ook van belang. Want de crema op de espresso moet ook uh, gewoon goed zijn. En sowieso uh, uh, heb je pas een goede espresso als je een mooie crema hebt. Dus eigenlijk een koffie met latte art... Daar kan je dan wel vrij zeker van zijn dat het ook echt een goede, goede koffie is. Ik ben nu de koffie aan het uh, aanstampen. En um, ja, het is heel belangrijk dat je dat uh, gelijkmatig doet. Wat doe je met de melk? Ik ben nu aan het uh, opschuimen. En als je vervolgens uh, dit kloppende geluid maakt, zeg maar, dan, dan haal je nog eventuele bellen uit de schuim. En door te walsen zie je dat het uh, heel mooi gaat glimmen. En zo nou, heb je dus een, uh, een rosetta. Wauw. Het ziet er echt uit alsof het een kunstwerkje is. En alsof je met zo'n schabloontje hebt gedaan. Ja, klopt. Het is een soort van uh, samenwerking met de melk. En de espresso, waardoor je dus dit verschil krijgt in, uh, in kleur. Wat een mooi patroontje geeft. Nou, ik, uh, ik vind het er heel mooi uitzien. En ik, ik wil het ook kunnen, dus ik ga het ook even proberen. Je mag je in je andere hand houden. Eerst het zachtjes schenken. En uh, als je een beetje schuin houdt, dat uh, helpt vaak ook. <lacht> Oké, okay, dit lijkt echt helemaal nergens op. Het is gewoon een doodnormale cappuccino. Of een L <lacht> als je daar <lacht> twee ogen in ziet. <lacht> ja, het lijkt bijna ergens op. Ik heb uh, de helft ernaast geschonken... Ik denk dat barista toch wel een moeilijker vak is... dan het misschien lijkt als je gewoon koffie bestelt. Ja, daar komt nog wel wat bij kijken, ja. <laughs> ja. dat verwacht ik ook wel. En niet alleen kunst aan de muur, ook nog eens kunst op het bakje koffie. Uh, ik heb hier Inge en Noortje te gast. Crowdfunding project, zij willen een koffiebar, een spe uh, specialty koffiebar openen... met ook ruimte voor creatievelingen in Amsterdam... Back to black gaat het heten toepasselijk, want uh, he, koffie is zwart. Um, en een nog belangrijk punt is dat jullie je ook een beetje willen onderscheiden... door een duurzame koffiebar te maken. Hoe, hoe, hoe moet ik me dat voor me zien? Ja, we gaan dat op verschillende ja, punten eigenlijk toepassen. Zo waar we de producten halen. Maar je kunt ook al gewoon um, ja, beginnen met kleine dingen... zoals um, ecolo ecologisch schoonmaakmiddel. Um, de dus maar één keer doorspoelen per dag. Nou ja, ik, ik weet niet of dat nou. Dan, dan zeg ik, we uh, zijn nog op andere dingen, maar uh, dat. Uh, nee, want, nee je gewoon. gewoon ook je met weet het, wat koffie de... met je doet, hè? Uh, ja. Nee, nee, waterbesparende uh, doorspoelbak bijvoorbeeld voor WC. Ah, Oké, okay. en ook uh, duurzame bonen of dat is toch wel belangrijk? Uh, of of eerlijke, ja, eerlijke bonen? Direct trade, mm -hmm. daar zijn we al een voorstander van. Dat het direct gehandeld wordt met, uh, met de boeren, de koffieboeren ja, daar in, in, in Zuid-Amerika. Ja. En, en nog even een laatste dingetje. Uh, we hebben het de hele tijd over jullie crowdfunding project. Stel, uh, jij bent nu thuis en je denkt, nou, uh, dat lijkt me wel wat. Waar kan die persoon dan naartoe? Uh, de website crowdaboutnow.nl uh -huh. en dan slash back to black. Maar als je gewoon uh, naar crowdabout.nl gaat, dan, uh, dan zie je al heel snel ons profiel verschijnen. Dus uh, daarop klikken en dan. Uh... Kan je en dan uh, wijst het zich uh, uh, voor zich. Ja. Stel, je, uh, het lukt. Gaan jullie dan ook een keten van koffietenten in heel Nederland... Uh... Nou ja, we zijn dus wel, ja, wel voorstander van eigen en individueel. En uh, gewoon een, echt een, uh, een tentje dat, waar er niet duizend van in de dozijn zijn. Want dan, dan, dus het dan gaat weer ja, die commerciële eigenlijk. kant op. Ja. Dus dat is niet de bedoeling. Nee, dan verliezen we wat we eigenlijk juist willen neerzetten. Ja. Oké, okay, Nou, ja. vind, vind ik dan wel weer heel mooi. Uh, moet je wel naar Amsterdam... Maar dat, uh, dat ik, ik denk dat veel mensen het daar wel voor over hebben. Inge Bulthuis en Noortje Flutters van Back to Black. In ieder geval, als het aan hen ligt, is over 40 dagen alles rond. En dan komt dat koffiebarretje in Amsterdam. Dank jullie wel dat jullie er waren. En uh, een hele goede morgen. Dank je wel. Dit is uh, Passenger, the wrong, the wrong direction. Op Radio 1. Zo direct het laatste nieuws op Twitter. Um, en het uh, laatste nieuws van internet. <laughs> en... Uh, ook even een voetbalbelletje, want er is veel aan de gang. When I was a kid, the things I did were the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hit. With regret, I'm willing to bet, you say save the oldie get. again. gets harder to forgive and harder to forget. It gets under your shirt like a dagger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 beetje op een karakter uit de uh, hobbit van uh, <laughs> de voorloper van Lord of the Rings maar hij kan heel goed zingen en uh, ik denk dat alleen maar omdat hij gewoon een hele flinke baard heeft en dat kan ik niet laten staan dus ja passenger the wrong direction het laatste nieuws op uh, twitter uh, hashtag PSV vitesse is trending topic vitesse won de pot. en dus opnieuw een mokerslag voor het slecht presterende PSV een aantal voetballers van de Eindhovenaren gaven hun shirt... daarom ook cadeau aan de meegereisde fans als troost. En uh, dat vind ik dan toch een mooi gebaar. Maar het gaat gewoon niet lekker met die jongens, hè. Hashtag Miss France 2014 is trending topic. Gisteren werd de 19-jarige Flora Cockerel de mooiste Franse assen. ze houdt van reizen, mode en studeert internationale handel. Wil je nou zelf even zien hoe ze eruit ziet? Check dan even Twitter, at BNN University uh, is, uh, is onze Twitter. Daar staat uh, ze op, knappe vrouw hoor. Echt uh, de moeite waard. En uh, La Grande Bellezza is uh, ook trending topic. De film won in Berlijn de belangrijkste prijzen bij de European Film Awards. En dan ben je een grote. Zowel de prijs voor beste film als voor beste regisseur ging uh, naar de film. Dan even het laatste nieuws. De Nederlandse hockeydames hebben de finale van de World League gewonnen. En, nee, niet gewonnen, bereikt. De kraker tegen wereldkampioen Argentinië eindigde vannacht in 2-2... waarna Nederland de shootouts won. De finale spelen ze nacht om 1 uur tegen Australië. Dus als je dan nog wakker bent, mooie pot om te kijken. Griekenland krijgt voorlopig geen nieuwe lening. Volgens de Trojka heeft het land te weinig hervorming doorgevoerd. Pas in januari wordt er weer gekeken hoe de Grieken ervoor staan... En de Grote Prijs van Nederland is gewonnen in de categorie hip-hop door Mongoose. En beste singer-songwriter Sophia door Sophia Dracht. De Grote Prijs is de belangrijkste muziekwedstrijd voor live muziek in Nederland. Um, een van de twee winnaars, Sophia Dracht, ik noemde er net, spraken we uh, aan het begin van dit programma. En ze heeft met dit liedje gewonnen. Flowing teardrops in the dark Leuke vrouw is het. En uh, ik heb er, uh, zoals ze uh, een uurtje had geslapen... Te moesten alweer, uh, hebben we er alweer wakker gebeld. En dat gesprek kan je uiteraard op uh, radio1.nl... Uh, na onze uitzending terugluisteren. Dan nog eventjes naar het weer. Uh, ja, het, het regent een beetje... Uh, ja, in, het, in het zuiden, um, het westen en het midden van het land. Uh, buitjes trekken over. Eigenlijk alleen Groningen, uh, Friesland en Drenthe blijven droog. Maar het kan dus zijn dat er een klein buitje overkomt. dat is ook weer niet zo ernstig, hoor. Het is geen herfst, uh, herfststorm. Zo zeg dat, uh, eventjes tien keer achter elkaar. Die we 5 december hadden gehad. Dus, um, maar ja, het misert een beetje. Dus genoeg reden om eventjes hier uh, naar start te blijven luisteren op Radio 1. Blijf gewoon lekker binnen. Vind ik leuk. Doe dat. Uh, en het is nu vier minuten over half zeven. Start. Oh. Ik vind dit altijd een heel leuk moment. Ik ben een sportliefhebber en het is tijd voor voetbal. Want er is veel te bespreken. Vrijdag vond de loting plaats voor het WK Voetbal in 2014. Nederland trof een zware poel. PSV blijft uh, de man met de hamer. Maar tegenkomen, hij moet toch eens een keer zijn hamer thuis laten, zou je denken. Want ze hebben keihard verloren van Vitesse. En Ajax speelt deze week een beslissende wedstrijd in de Champions League. Jos Boesveld, jonge voetbaljournalist voor onder andere voetbal.com en ajax.nl. Goedemorgen, Jos. Uh, goedemorgen. Opnieuw een klap voor PSV. Ja, nu, nu kunnen we het toch wel hebben over een crisis, of niet? Ja, absoluut. Dat, dat kon eigenlijk voor deze neerlaag kon dat ook al. Mm -hmm. Maar ja, die, die 2-6 tegen Vitesse die is uh, heel hard aangekomen. Ja, maar Vitesse staat ook nummer 1. Hè? Dus moeten ze zich nu echt zorgen gaan maken? Want als je verliest van een nummer 1, dat is misschien wel logisch. Ja, maar eigenlijk zou PSV op nummer 1 moeten staan. Of, of Ajax bijvoorbeeld. Of zo. En, en Ze staan nu al heel laag. Voor, voor hun doen. Dus kan Koku binnenkort zijn biezen pakken? Nee, dat absoluut niet. Ik, ik denk dat Koku in een soortgelijke situatie als bij Ajax zit. Frank de Boer is daar de coach. Mm -hmm. En dat is iemand die niet zomaar op straat zet. PSV is een hele nieuwe route ingeslagen met, met jeugd. En daar hoort gewoon een trainer bij, zoals Koku. Dus die blijft voorlopig nog wel bij PSV. Oké. Okay. Dus wat moeten ze nou doen om uiteindelijk weer te gaan winnen? Ja, niemand heeft er een antwoord op eigenlijk. Nee, het is heel moeilijk om daar een antwoord op te hebben. De fans die helpen PSV massaal. Je kondigt wel aan, de, de spelers die uh, gaven hun shirt ook weg aan de fans die zo trouw blijven. Mm -hmm. En ik denk dat die route gewoon uh, vastgehouden moet worden. Dat de, met, de, met de fans achter, het, achter de ploeg moeten ze gewoon proberen die punten te gaan pakken. Ze hebben nu komen nu wat makkelijker tegenstanders. Ja. Daar moeten ze zes punten tegen pakken en dan ga je de winterstop in... En dan maar hopen. Dan maar hopen, inderdaad. Dan naar uh, het Nederlands elftal. Die zijn uh, voor de WK-loting uh, afgelopen vrijdag uit uh, de pot gekomen... waardoor ze in, uh, in de pool van Spanje, Chili en Australië terecht zijn gekomen. Hoe schat jij de kansen in van dit Nederlands elftal? Ja, het is een hele bijzondere loting. Want Het gaat niet alleen om de tegenstanders die, die je treft en mm -hmm. die je krijgt bij de loting... maar ook het, het speelschema en de, de speelsteden die tellen mee als een belangrijke factor. ja. En in, in dat opzicht heeft Nederland het goed gelood, Maar ja, qua landen moet je het afvragen. Want Spanje, dat, dat weten we natuurlijk, dat, dat de rampscenario 2010, dat we die finale verloren. Ja, maar dat zijn we allemaal weer neem... vergeten. <laughs> ja, ik, ik eigenlijk ook. Maar ik moet het toch helaas nog even naar boven brengen. Nou, dankjewel Jos. Hè? Pijn in mijn <laughs> hart. Uh, moet ik dit nu weer gaan vertellen op de radio. Ja, verschrikkelijk. Maar kunnen we maar... er doorheen komen? Door de ja, ik, ik, ik, ik, ik zie het wel. Ik zie, Spanje is gewoon lastig en we openen het tegen Spanje. Uh, dat kan een voordeel zijn, maar ook een nadeel. Ik bedoel, als je wint, dan krijg je een, een goede boost. En dan kun je misschien makkelijk die poel doorkomen. Maar ik denk dat uh, de, de toeschouwer die het voetbal niet zo heel aandachtig volgen... zich een beetje verkijkt op Chili. Uh -huh. Australië kunnen we hebben, maar Chili heeft gewoon echt een, een sterk elftal. Een sterk Zuid-Amerikaans elftal. Uh, derde geworden in de kwalificatiegroep, wat gewoon prima prestatie is. Uh -huh. En het is gewoon een heel sterk elftal, maar als je dan... Als je het naast elkaar gaat leggen, dan verwacht ik gewoon dat Nederland uh, deze pool doorkomt. Oké, okay, eh, maar als we tweede worden, loten we, of komen we waarschijnlijk tegen Brazilië. Dat wordt ja. een hele lastige. Dat is heel pittig inderdaad. Dus natuurlijk, ja, het gasland en Brazilië. de Braziliën fans die zijn uh, ontzettend enthousiast. En dat, uh, dat kan heel moeilijk gaan worden, inderdaad, tegen Brazilië. En uh, mocht het nou zijn dat we eerste worden in de pool... Uh, en Brazilië wordt eerste uh, en wij winnen alle twee onze wedstrijden... komen we dan alsnog tegen Brazilië of wordt het dan, gaan we dan naar de andere kant van, uh, van de nee, WK? Dat, dat, dat, dat zou heel goed kunnen, inderdaad, ja. Oh, of is dat nog niet bekend? Ja, dat, ja, dat, zou, dat zou heel goed kunnen, inderdaad. Het is... Uh... Brazilië zit in de pool bij Kroatië, Mexico en Cameroen. Mm -hmm. Als wij dan eerste worden, dan moeten wij tegen de nummer twee uit die pool. En dat zou dus heel goed Kroatië, Mexico of Cameroen kunnen worden. Omdat mm -hmm. ik verwacht dat Brazilië eerste wordt. Ja, en dan winnen we. En dan stelden dan we in de kwartfinale. Kunnen we dan weer Brazilië treffen? Of, uh, ja. Oké, okay, dus, ja, nou, we krijgen het sowieso zwaar. Tot slot nog even naar Ajax. Um, want deze week uh, misschien wel de belangrijkste wedstrijd sinds jaren voor de Amsterdammers in de Champions League. Als ze winnen van AC Milan, zijn ze door naar de volgende ronde. Kunnen ze winnen in Milan? Ja, als je kijkt naar de wedstrijd, uh, de thuiswedstrijd die Ajax speelde, toen werd het 1-1. Uh, mm -hmm. uh, de Ajax speelde toen goed, kwam vlak voor tijd op 1-0. Ik kreeg toen ja, heel ongelukkig, het is nog steeds echt duidelijk of het nou een penalty was of niet, mm -hmm. kreeg ze toch een uh, doelpunt tegen. Maar als je kijkt in die wedstrijd, uh, ja, was eigenlijk gewoon de betere ploeg bij slagen. Zijn ze favorieten in dat Milan? Dat... Ja, het is wel moeilijk. Het, het blijft een Italiaanse ploeg, hè? En ze spelen in een thuiswedstrijd. In San Siro is een groot stadion. Het zal er vol zitten, de fans gaan weer een belangrijke rol spelen. Maar AC Milan is, is niet de ploeg in, op dit moment in vorm. Ze hebben dit weekend ook weer gelijk gespeeld tegen een mm. lager klasseerde ploeg in Italië. Dus verrassing voor, voor, voor het eerst sinds jaren door naar de volgende ronde. Nou dat, ja, dat, ik hoop het wel, als ik eerlijk ben. Nou, ik, uh, ik hoop het je ook hopen, want het is altijd leuk als een Nederlandse ploeg uh, ver komt. Jos Boesveld, ja, voetbaljournalist, dankjewel dat, uh, dat ik je even mocht bellen. En goedemorgen. Graag gedaan, goedemorgen. Dit is Stromai, voor... Midable. Op radio 1. Start. Formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables.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 je Fantastisch. Ik ga hem binnenkort zien. En als je de clippen kijkt ook, dan zit hij gewoon ergens in Brussel keihard te zingen. En iedereen kijkt hem aan alsof hij een soort van gestoorde Belg is. Terwijl ze niet doorhebben dat dat een van de beste zangers van België op dit moment is. Stromae. Formidable. En zo zingt hij ook. Koekoek. Koekoek. Koek. Het is een beetje het uh, gekke opvallende nieuws uh, dat wij zijn tegengekomen hier uh, bij Start. Zo uh, is een 19-jarige Engelsman die heeft een uh, foto van een Xbox One gekocht uh, voor ruim vijf 100 euro. Ja, hij dacht uh, dat hij het console zou krijgen. Maar hij kreeg een foto toegestuurd. Achterop de foto stond de tekst. Bedankt voor je aankoop. Hele dure foto. Maar volgens de laatste berichten krijgt hij zijn geld terug. Koek En een zweet kwam ik net nog eventjes tegen. Een Zweedse man, die uh, uh, nog maar een paar dagen te gaan had in de gevangenis... is ontsnapt vlak voor zijn vrijlating. Want wat was nou, uh, wat was nou het geval? Hij had kiespijn, maar mocht van zijn bewakers niet naar de tandart. Dus uh, toen de man uit de gevangenis ontsnapte, ging hij direct naar de tandart. Zijn wang was behoorlijk opgezwollen en uh, de ontstoken kies moest eruit, is eruit getrokken. Daarna is hij gewoon weer naar de politie gegaan en heeft hij gezegd... hé hey, uh, jongens, ik ben net ontsnapt uit de gevangenis... Maar ja, ik had zo'n kiespijn en ze wilden me niet helpen, dus ze brengen me maar weer terug. Zit ik mijn laatste dagen uit. Nou ja, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Hij zit weer vast en uh, hij komt binnenkort weer vrij. En dan kan hij gewoon, wanneer hij zelf wil, naar uh, ja, de, de tandarts. Koekoek. Koek. En een hardloper is uh, drie jaar geschorst omdat hij een neppenis gebruikte. Dat deed hij om een dopingcontrole te ontlopen. En uh, er kwam dus schone urine uit die neppenis, terwijl hij wel doping had gebruikt. Aan de telefoon heb ik Douwe de Boer, Doping-expert aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Maastri uh, het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Dus Douwe de Boer, Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Um, zit er dan een soort van zakje met urine op zijn lichaam geplakt... en dat perst hij er dan, dan uit met een soort van waterpistoolpenis? Ja, in principe moet je dat uh, zo voorstellen. En uh, het, uh, de praktijken die zijn al uh, wat, uh, ook wat ouder. Mm -hmm. Vroeger uh, deed men dat uh, wat op een simpelere wijze. Er werd ja. bijvoorbeeld uh, urine gestopt in een condoom. Die mm -hmm. werd in je oksel uh, verstopt. Aan de condoom zat een slangetje. Mm -hmm. Bij de man bijvoorbeeld werd het op de rug geplakt. Ja. Uh, en dan via de beeldspleet kwam er dan het slangetje uit bij de penis. Aha. En dan door vervolgens met je arm te pompen... een pompbeweging uh, mm -hmm. te maken... kon je dan uh, een schone urine schijnbaar pr produceren. Maar dan uh, ja, schijnbaar via je, je eigen penis. Mm -hmm. En uh, men gebruikte om het slangetje te, te camoufleren... ook wel eens uh, ja, extra schaamhaar, zodat het dan niet zichtbaar uh, is. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja. Nu, nu hebben ze dus een modernere versie bedacht met een kunstpenis. En dan zit er blijkbaar een reservoir aan. En moet ik me dan voorstellen dat zo'n hardloper de hele wedstrijd al met zo'n kunstpenis gelopen heeft? Want hij moet daarna direct door naar de dopingcontrole. Ja, dat is dan uh, de vraag. Uh, er zijn nog wel eens uh, trucjes waarbij je dan snel uh, een actie kunt, uh, kunt doen om uh, uh, toch dat te verwisselen. Mm -hmm. uh, bij de echte professionals uh, moet je direct door. Um, en, maar dat is niet bij alle wedstrijden zo. Dus ik kan me voorstellen dat hij misschien toch nog in gelegenheid is geweest... om uh, tussen uh, ja, de wedstrijd en de afname van het monster... Mm -hmm. Uh, toch even snel de penis uh, ja, aan, te, uh, aan te brengen. Ja, want het, het, je zou op zich in die strakke hardlooppakken zou je toch wel zien op het moment dat er een man met twee penissen aan het lopen is. Ja, dat nee, dat precies, valt toch wel op. lijkt ja. mij ook uh, zeer uh, lastig om dat zo te verbergen. Precies. Uh, Oké, okay, dat is dus voor mannen, uh, maar vrouwen gebruiken ook wel eens doping. Uh, hoe, ja, die kunnen niet met zo'n penis in hun broek rondlopen. Hoe doen die het? Ja, die kunnen een, uh, ook een condoom met urine nemen. Die kunnen dat in hun uh, vagina holte verstoppen. Mm -hmm. En uh, ja, als ze dan uh, moeten plassen... dan kunnen ze met hun nagel kunnen ze dan het condoom uh, lek prikken... en dan uh, stroomt het er uh, zo uit. En dan heb je geen kunstpenis meer maar nodig. Jo, heel innovatief allemaal. Vooral heel lastig lijkt me eigenlijk. Um, maar hoe wordt er gelet op zulke uh, innovatieve plannetjes? Ja, men... Uh... Ja, sinds het, het ontdekken van die condooms heeft men ook ingesteld dat je, als je dan een urine moet inleveren, dat je dat uh, dan uh, ja, onder toezicht moet doen. Dus dan mm -hmm. krijg je echt letterlijk iemand je op de ja, vingers, laten we het zo zeggen. Joh, en dat, dat is het enige. En, dan, uh, en, en, en dan, dan kom je er niet meer mee weg. Is het zo en dan, als je dan betrapt wordt, dan, uh, dan kom je er niet meer mee weg en dan word je, word je gestraft. Oké, okay, ja, en dus kan je een straf krijgen van drie jaar. Douwe ja. de Boer, dopingexpert aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Dankjewel en een hele goede morgen. Ja, ook een goede morgen. Tot ziens. smells like honey and it smells like fume. Old Suzuki favorite tune. The road is dusty, direction south. I'm away to the country. Het zuiden, Direction South van uh, Scarlett May. Ik uh, heb haar eventjes gegoogeld en ik denk, Hè, wat, wat komt ze me bekend voor? Wat een, een knappe vrouw. Heb ik al de hele tijd Scarlett Johansson voor me. Nee, ik heb haar nu echt gevonden. Uh, en een uh, uh, leuke vrouw die uh, met, met zo'n grote bas uh, kan spelen. Uh, en dan maakt ze ook nog eens hele leuke liedjes. Dus uh, Scarlett May. Start. Wij zijn in uh, de ban van uh, vogels hier uh, bij, uh, bij Start op Radio 1. Het is uh, 9 minuten voor 7. En dus uh, zoeken wij een bijzonder persoon op elke week. Een paradijsvogel, zo uh, kan je ze noemen. Deze week is Roel de zwaar christelijke wereld ingestapt. En hij kwam uit uh, in, ja je verwacht het niet, een kerk. O, de kantoorpand waar ik nu sta is omgebouwd tot een soort samenkomstplek van shiny happy people. Maar dan ook echt heel vrolijk. Echt klappen, uh, amen, en halleluja roepen, het hele pakket. Normaal gesproken kom ik hier gewoon echt nooit. Maar dit is zo'n beetje het tweede huis van Monique Lacosta Costa Lanters. De Paradijsvogel van deze week. Zij is 21, gewoon een jonge meid, al een jaar getrouwd. Heeft voor het eerst gekust voor het altaar. En wil samen met haar man een kerkgemeente beginnen. Kortom, een diehard christen. En ik zou haar heel graag nu willen spreken, maar we hebben nog anderhalf uur kerkdienst te gaan. Hij heeft een plan voor je leven. En dat plan kun je nooit uitwerken voordat je jezelf overgeeft aan hem. En op het moment dat je jezelf overgeeft aan hem, dan zal hij zich volledig aan jou openbaren en jou ook die bestemming geven. Als ik blijheid moet omschrijven... dan zit hier voor mij zit toch eigenlijk wel de levende versie van blij. Je, zit, je hebt echt een lach van oor tot oor... Okay. Ik, ik kan alle tanden tellen tot aan achter je mond. Oh, de... oh sorry. Nou, ik, nou, <laughs> ja, ik probeer... Nou, weet ik veel. Ja, ik, maar dat, ik zeg altijd wel van... Dat is wel iets wat ik echt van God heb gekregen. en Ja, niet iedereen die in God gelooft is zo, misschien zo blij als ik. Maar ik weet wel van dat het echt komt door God. Dat zeg ik altijd wel tegen mensen van ja. Maar is dat bijvoorbeeld... Want nu is, nu is het woensdagavond dat, dat we hier zitten. En hm. nu is het na de dienst en ben je echt ontzettend enthousiast. Ja. Is dat ook op maandagochtend zo? Nou, luister, afgelopen maandag moesten we om acht uur op school zijn. En uh, nog rond een uurtje of zes sta je op en probeer je heel druk je trein te halen. De trein zit tegen, stoptreintje wil niet meewerken. En de bus naar de Uithof doet er ook nog een drie kwartier over. Toen kwam... Dan zit jij ook alsnog met zo'n lach in de bus. Nou, ik kwam de klas binnen. Ik zeg, dames, ik heb dropjes meegenomen, want ik vind het even niet meer leuk vandaag. <laughs> en dat begreep ze allemaal. En na die dropjes kon de lach er ook weer van af. Maar ja... Dan ga je gewoon door. Maar dat, dat, nee, dan zit je wel echt... Nou, heer, dit vind ik ook niet leuk zo, hoor. Ja, en dan, ga, dan zeg ik dat gewoon even tegen God. Gewoon even zeiken tegen God. Nou, wel een beetje. Waarom heb je eigenlijk voor het altaar pas voor het eerst met je man gekust? Glas cola. Hoe, hoe moet je daar het beste van afblijven? Heb je al een slokje gedronken... dan is het heel moeilijk om de rest van de cola te laten staan. Als je helemaal geen slokje drinkt, dan is het het makkelijkst. En zo is het ook een beetje met van iemand afblijven. Hou jij van iedereen... Ja, nou ja, soms heb je wel eens als, als een patiënt of wat dan ook, dan denk je, nou hou het op. Of nou doe eens niet, weet je, dan kan je ergens geïrriteerd raken. Maar als ik dan over die persoon praat, dan heb ik altijd iets positiefs over. Ja, dan kom je daar wel achter. Ja. Er luisteren nu gewoon wel, wel mensen naar je ja. hè, op, op de radio. Wil je iets tegen ze zeggen? Nou, ik zou het liefst willen zeggen van dat, ik, dat ik echt van ze hou... en dat het komt omdat God mij die liefde heeft gegeven, zeg maar. Dus zo'n groot hart heb ik van mezelf niet... maar het is echt iets wat God, door God is gekomen. Dat wil ik heel graag zeggen. Ah, nou, dat vind ik een hele mooie uh, boodschap van uh, de vrolijke Monique... dat ze in ieder geval van iedereen houdt. Uh, zij was, uh, of is de paradijsvogel van uh, deze week. Kees Dorresteen, start... Inderdaad, het is uh, vijf minuten voor zeven. Zo direct uh, is dit is de zondag hier op Radio 1. Nog eventjes een beetje terugkijken naar deze uitzending. En zo was Martijn deze week de Sjaak en moest namelijk een bejaarde interviewen over haar seksleven. Mag hij weer, mijn seksbel. De 85-jarige Sjane had geen enkele moeite met dit onderwerp. En um, je man is elf jaar geleden overleden. Heb je sindsdien nog uh, andere partners gehad? Uh, nee, maar er bestaat ook nog zoiets als seks. Je doet het ook nog gewoon met jezelf, zeg maar?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 Yo, je, je zou zomaar in je vorige leven een prostituee uh, kunnen uh, zijn geweest. De man naast me heeft uh, geen jurk aan. Dat is nee. ook logisch. Uh, um, Kiva Alouche. Goedemorgen. Jij uh, presenteert straks. Uh, dit is de zondag. Klopt. Van, uh, van 7 tot 8. Uh, waar, uh, waar ga je het over hebben? Ik ga met iemand praten zoals we dat elke week doen. Met een bijzonder iemand. En dat is uh, deze week Omar Mooney. Uh, een man die uh, tassenontwerper is en internationaal furoren maakt. Hele leuke man. Hele leuk ik man. heb hem ook wel eens uh, heb hem te gast gehad in BNN Today... waar ik ook nog wel uh, redactiewerk voor doe... Uh, erg leuk. Ja, nou blijf, blijf luisteren dan. Want zometeen een uur lang met hem praten over zijn werk en over zijn leven. Ja, want hij doet echt naast tassen nog heel veel andere dingen, toch? E, e, zeker voor andere jonge mensen en mensen mm -hmm. met een droom. Hij heeft een droom en hij wil die droom delen. En, uh, en onder andere dat, dat mensen die, uh, die het moeilijk hebben uh, toch kansen krijgen. Nou, ik wil straks want straks hij had het vroeger heel, uh, heel lastig, toch? Hij is uh, zelf uh, gevlucht op zijn negende uit Somalië. Mm -hmm. Hij heeft een lange weg gegaan. En uh, is, nu, uh, uh, is nu erg succesvol. Heeft uh, uh, onlangs een uh, nierziekte opgelopen. Ook nog. Uh, maar buffelt zich daar ook doorheen. Dus een hele bijzondere man. Is kan... hij daar al bovenop? Nou ja, dat is wel iets waar hij voor de rest van zijn leven mee moet worstelen. Uh, ah, ik ga straks horen hoe dat gaat. Joh, dat is zo direct uh, dus daarin. En nu is hij vooral heel erg bekend van zijn tassen natuurlijk. Ja. Heel mooi, uh, zoek hem op en uh, luister straks naar. Uh, dit is de zondag van de EO. Omar Mooney dus voor nu, klaar is Kees. Volgende week zijn we weer met start. Goedemorgen. -M -M. De spanning stijgt in de wereld van milieu en natuur, want Vroege Vogels komt deze week met de Vroege Vogelsparade 2013. Vroege vogelsparade 2013. Hoe goed of slecht gaat het met de aanhang van de 100 landelijke organisaties? En natuurlijk besteden we aandacht aan het afgeschoten ganzenakkoord. Wat betekent dat voor dus niet? Doe daar nog een groot theezakjes klimaatonderzoek bij en plant een boom. Radio 1. Straks, van 8 tot 10. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten. Donderdag 19 december zijn we de live vanuit de Gashouder in Amsterdam... met de Ster Gouden Loekie 2013...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 Frank Boeien en Mathilde Santing samen in Carré. Schoenenontwerper René van den Berg en modeontwerpers Walter van Beigendonk en Fong Leng. Hoe maken zij het leven mooier? In Kunsthof TV vanavond om vijf over zes op Nederland 2. Dit is Radio 1.